Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kilder, vlakbij Arnhem, staan sinds afgelopen nacht... zeker vijftien silo's van een mengvoederbedrijf in brand. De brand ontstond in een schuur van een do it -zaak en sloeg over naar de silo's. De brandweer heeft moeite om de brand in de silo's te bestrijden. Ze zijn hoog en het materiaal dat erin zit blijft smeulen. Het kan nog de hele dag duren voordat het vuur is gedoofd. Bij de brand kwam veel rook vrij... maar uit metingen van de brandweer blijkt dat daar geen schadelijke stoffen in zaten. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft gisteravond de evacuees van de Utrechtse wijk Kanaleiland bezocht. Hij ging langs bij de bewoners van 174 huizen die zondag hun huis uit moesten omdat er asbest was gevonden. Wolfsen zei dat de ontruiming heel aangrijpend is voor de bewoners. Ze kunnen op zijn vroegst volgende week pas weer terug naar huis. De burgemeester kwam gisteren alsnog terug van vakantie. Hij zei dat de kritiek op zijn afwezigheid daarbij geen rol heeft gespeeld. Bewoners van het woonwagenkamp in Baalre hebben een dreigbrief gekregen na de aanslag vorige week op het gemeentehuis. In het Brabantse dorp ging al snel het gerucht dat woonwagenbewoners verantwoordelijk waren voor de aanslag. Jullie gaan eraan, staat in de brief. Een van de kampbewoners heeft bij de politie aangifte gedaan. De burgemeester heeft de inwoners opgeroepen niet met de beschuldigende vinger naar het kamp te wijzen. Iran zegt dat Israël zelf achter de aanslag zit op een bus in Bulgarije. Bij die aanslag kwamen een week geleden vijf Israëlische toeristen om het leven. Israël houdt Iran en de militante beweging Hezbollah in Libanon verantwoordelijk voor de aanslag. Maar Iran draaide die beschuldiging vannacht dus om. Het weer, zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuidoosten. Maar in de middag stapelwolken en ook kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, de verkeersinformatie, Files zijn er nog niet, maar in zeel vlaanderen komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS-journaal. werd van Sloten. Een hele goede morgen. Het is donderdag 26 juli. Het is de dag dat Mick Jagger 69 jaar wordt. Het is de dag waarop Barroso, de baas van Europa, Athene bezoekt. En de dag waarop de strijd in Syrië doorgaat. De onzekerheid in Utrecht over asbest blijft. En het duurt nog één dag voordat de Olympische Spelen officieel gaan beginnen. In de sportzomer is dit tot 10 uur het NOS Radio 1 journaal. En we beginnen met het nieuwsoverzicht. In Kilder, vlakbij Arnhem, is de schuur van een doe-het-zelfzaak volledig afgebrand. Daarmee is veel rook vrijgekomen. Maar uit metingen blijkt dat daar geen giftige stoffen in zaten. De politie. De brand is inmiddels brandmeester. Dat betekent dat uh, de brand onder controle is. Uh, de brandweer is volop bezig geweest en heeft in ieder geval kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar de naastrijdige woning en het bedrijf. Uh, nog wel is er uh, brand in de silo's. Uh, daar is de brandweer nog wel kom de komende tijd mee bezig. en Hoe lang dat precies gaat duren is nog niet bekend. De brand is overgeslagen naar zeker 15 silo's van een mengvoederbedrijf. Dat is moeilijk te blussen. Het zijn natuurlijk lange uh, silo's die erg hoog zijn. De brand is uh, waarschijnlijk aan de bovenkant ontstaan en uh, dat smult dan naar beneden. Dat is een behoorlijk technisch verhaal uh, en dat is gewoon uh, redelijk complex om dat uh, goed te blussen. Veel inwoners van Kilden die vannacht wakker werden door de brandweersirenes kwamen kijken naar de brand. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen. In het dorp gaan geruchten dat zij achter de aanslag op het gemeentehuis zitten. Volgens burgemeester De Wijkersloot is de brief een incident. Er is in dit soort situaties ongetwijfeld altijd wel een of ander iemand... die het in zijn stomme hoofd haalt om dit soort teksten te schrijven. We nemen het niet licht op. De politie doet er alles aan om te kijken of ze kunnen achterhalen... waar die brief vandaan komt. Maar ik zie het als een incident. En ik heb ook met de bewoners van het centrum afgesproken... te zorgen dat dit niet escaleert. Later in deze uitzending hoort u een reportage vanuit Waalre. Burgemeester Wolfson van Utrecht heeft de gedupeerde inwoners... van de wijken Kanalen bezocht... Tot nu toe was Wolfson op fietsvakantie. De burgemeester legt uit waarom die eerder is teruggekomen. Ik ben heel bazaal op de vraag hoe het met de mensen gaat. Zo simpel ligt het eigenlijk. Is het niet een beetje te laat? Dat wordt vaak gezegd. Ja, nee, maar het, is, het loopt goed. De local is goed in positie, informeert me dagelijks op meerdere momenten. Maar het is toch goed om zelf even aan de mensen te vragen... hoe gaat het met je? En de loco is de loco-burgemeester. De bewoners van 174 huizen moesten zondag hun woning verlaten... nadat er asbest was gevonden. Voorlopig kunnen ze niet naar huis. Aanvankelijk kwam de burgemeester niet terug van vakantie. Waarom nu dan wel? Het duurt weer langer dan gepland... Het uh, aanvankelijk zag het eruit naar uit dat ze misschien wel sneller terug zouden kunnen komen. Nou, nu gaat het toch weer langer duren. Dus het is heel goed om jezelf even te laten informeren. bewoners van Kanaleiland zijn blij met het bezoek van hun burgemeester. Ja, ik vond het wel goed dat hij er was. Het was een beetje jammer dat het nu pas uh, dat het zo laat is. Maar uh, toch wel fijn dat hij uh, uh, wel liet zien dat hij er toch betrokken bij veel uh, voelt. En uh, dat hij toch wel een aantal vragen, vragen van ons heeft beantwoord. De bewoners moeten wachten tot de testresultaten van de monsters binnen zijn. Dat duurt uh, tot. Uh, Waarschijnlijk volgende week, want dan zijn die pas binnen. Ook de bewoners van een buurt in Schiedam zijn bijgepraat door een burgemeester. Elf gezinnen mogen voorlopig hun huis niet in. Zaterdagavond bleek dat er stenen van de gevel zijn losgeraakt. Ook zijn de gevels deels verzakt en er zit een gat in. Over een paar uur gaat het onderzoek naar de oorzaak verder... zegt burgemeester Leemhuis van Schiedam. Om half negen wordt er een visuele inspectie... zoals het heeft gehouden op basis van analyse van tekeningen en dat tot nu toe... Bekend is en die visuele inspectie moet uitsluitsel geven over de oorzaak. De elf woningen in Schiedam zijn koophuizen. Het is nog onduidelijk wie voor de schade opdraait, zegt de burgemeester. In beginsel is de eigenaar verantwoordelijk voor het herstel van de zaak. Maar wij hebben aanbevolen: vormen een vereniging met elkaar. Gaan met de vereniging ook ten strijde bij de bouwer of bij de constructeur en ligt ook vooral je verzekeringsmaatschappij in. De Franse regering gaat de nationale auto-industrie helpen. Er worden vooral maatregelen genomen om de verkoop van milieuvriendelijke auto's te stimuleren. Vooral met de merken Peugeot en Renault van autofabrikant PSA gaat het slecht, zegt autojournalist Wim Oudwenink. Wat er ze, bij hun aan de hand is, is dat ze misschien toch te laat uh, hebben ingegrepen. En een paar jaar geleden toen dachten ze we gaan 4 miljoen auto's maken per jaar wereldwijd. Maar dat worden er dit jaar misschien maar 3,2 miljoen. Dus ze hebben een, een meer dan andere fabrikanten overcapaciteit. En uh, bovendien uh, zijn ze wat te laat en te, uh, te, te terughoudend ook op andere markten actief geworden. De Franse regering verhoogt de subsidies voor consumenten bij de aankoop van elektrische en hybride auto's. Dat is wel slim voor de Franse regering, want de Duitse industrie maakt geen elektrische auto's, nog niet, en maakt ook geen hybride auto's. Uh, en de Fransen doen dat wel, Peugeot heeft een, een elektrische auto al in het programma twee jaar, uh, Renault heeft zelfs een heel gamma en veel geïnvesteerd, 4 miljard. Dus het is wel duidelijk op het lijf geschreven van die Franse fabrikanten. De extra kosten die de Franse staat maakt, naar verwachting 490 miljoen euro, worden gecompenseerd door hogere belasting op zwaar vervuilende auto's. Leden van de VN-veiligheidsraad spelen elkaar de zwarte piet toe... over het aanhoudende geweld in Syrië. Het westen wijst naar China en Rusland... omdat deze landen telkens een veto uitspreken tegen resoluties over Syrië. Rusland noemt het op zijn beurt onverstandig... als de Verenigde Staten eigenhandig de druk gaan opvoeren. Ondertussen trekt het regeringsleger zich terug uit verschillende gebieden... vertelt correspondent Bram Vermeulen. Wat al eerder deze week hebben gezien is dat soldaten zijn teruggetrokken uit het noordoosten van Syrië... ...waar dus nu Koerdische strijders de overwinning claimen. Maar in feite gaat dat ook over steden die gewoon in de steek zijn gelaten. En hetzelfde geldt voor het gebied waar ik vandaag ben geweest. Daar is heel hard gevochten, maandenlang. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om te spreken over een overwinning... ...als er sprake is van een regeringsleger dat gewoonweg zijn soldaten ergens anders inzet. Vechtsporter Badr Hari is gearresteerd. Hij meldde zich gisteravond bij de politie. Verslaggever Robert Bas, die de zaak volgt, legt uit waar Hari van wordt verdacht. Op dit moment wordt hij verdacht van twee gevallen van zware mishandeling. Eén geval tijdens het dansfeest in Arena, Sensation White. En daarna is er een nieuwe aangifte gekomen van een clubeigenaar van de Amsterdamse Club, club Air, En die zegt dat hij ook zwaar mishandeld is door Badr Hari. En die twee zaken, daar wordt hij zeker van verdacht. En mogelijk komen er nog meer zaken bij. Hari was de afgelopen weken in het buitenland. Hij wilde ophef bij de douane voorkomen. Sinds afgelopen weekend was hij officieel verdachte. Dan kon je op de signaleringslijst komen te staan. Dat betekent dus als je dan terugkomt uit het buitenland en je landt op, op Schiphol en de manager ziet dat je gesignaleerd staat. dat je ter plekke kan worden aangehouden. met heel veel mensen om je heen, hooptumult. Dat wilde hij voorkomen. Vandaar dat. Sinds het afgelopen weekend kan er blijkbaar onhandelingen zijn geweest tussen de advocaten van Badr en het Openbaar Ministerie. En daar is uitgekomen dat hij zich zou gaan melden bij een politiebureau om te worden verhoord. Volgens zijn advocaat legt Hari vandaag een inhoudelijke verklaring af. Wat de vechtsporter gaat verklaren, dat wil zijn advocaat nog niet zeggen. En dan naar de beurzen. Wall Street liet gisteren een gemengd beeld zien. Aandeel Apple ging ruim 4% onderuit... door teleurstelling over de verkoopcijfers. Vliegtuigbouwer Boeing zat juist in de, in, in de plus. Want de Dow Jones eindigde met 2,8% hoger... door een hoge, verhoogde winstverwachting. De Dow Jones zelf eindigde daardoor met een half procent hoger. Nasdaq zakte 0,3%. En de Nikkei staat op dit moment 0,3% in de plus. Dit is het nos Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Amerikaanse televisieserie Games of Thrones... heeft een nieuwe steracteur. dat is Gary Lightbody. Kent u misschien beter als de zanger van Snow Patrol. Opnames van de scène met Lightbody vonden deze week plaats. En op Facebook postte de zanger een foto van zichzelf in een middeleeuws kostuum. Daarom Snow Patrol Chasing Cars. We'll do Was dat. Een foutje op Wikipedia. Dat bracht Nieuw-Guinea-veteraan Aron Potjegort ertoe om een boek te schrijven over wat de laatste zeeslag van de laatste koloniale oorlog zou worden. De strijd om het eiland Misol in augustus 1962. Het verslag is van Roel Pauw. Hij is nog altijd met alle vezels van zijn bestaan verweven met de marine. Hij woont in Den Helder. Je kunt de zee bijna horen. En als Potjegort zijn voordeur opendoet, sta je meteen oog in oog met het schip. Hier ziet u een schaalmodel van Harenbuis uit Friesland. Ik wil hem heel graag hebben. Ja, het houdt je herinnering natuurlijk heel ja. erg levendig ja. aan die uh, tijd in uh, Nederlands Nuganea. Ja. Waar zat u op dit schip? Ik zat hier uh, middenin. Hier, ja. Met scheep, zeg maar. En u werkte in de keuken? En ik in, werk de in de kombuis? Uh, in de kombuis was uh, een maatje. Hij was nog maar 17 jaar. Kijk, ik zit hier aan een biertje. Te jong om zelf een biertje te mogen bestellen. Dat moesten ze maten voor hem doen. Maar oud genoeg om aan boord te stappen van een oorlogsschip. Als je het afzet naar de normen van hedendaags... was ik ja. eigenlijk een kindsoldaat die uitgezonden werd. Van de marinebasis in Den Helder zijn weer twee schepen vertrokken... met bestemming Nieuw-Guinea. Banken... In februari 1962 voerde Friesland de haven van Den Helder uit... om Nieuw-Guinea te verdedigen... tegen de steeds intensievere infiltratiepogingen van Indonesië. De Indonesië maakte aanspraak dat Nederlands Nieuw-Guinea behoorde tot de landsgrenzen van de Indonesië. Die Hollanders moesten daar weg, vond Sukarno. Ik zie het gewoon als de laatste koloniale oorlog. Om de laatste kolonie van Nederland in de Oost te behouden. Ja. De Friesland moest geregeld achter kleine, maar snelle Indonesische vaartuigjes aan... die probeerden militairen aan land te zetten. Als het op schieten aankwam, moest Potjegort een van de 40 mm boordkanonnen van munitie voorzien. Alarm begon om 11 uur s'nachts. En de actie was tegen de ochtend, uh, met ochtendgloren was hij afgelopen. En daar zijn ook door de 40 mm, een aantal salvo's zijn daar uh, afgevuurd. Zat u hem ook wel eens te knijpen met al dat geschiet om u heen? Nee. Je vertrouwde volledig op het schip, op de commandant, op de bemanning, op uh, de kundigheid van iedereen aan boord die... Uh, ja, hier waande je eigenlijk zelfs onoverwinnelijk van laat ze maar komen. We hebben het weer gefixt en uh, we gaan weer over tot de orde van de dag. Verder met de patrouillevaart. En aardappelschillen. En aardappelschillen en koken, Want dat aten wij ook in, uh, in de tropen. Dus iedere maandag snet met nasi, Dus uh, en bruine wonen en kapseinders. Potjegort weet nog tot in detail wat er in die dagen allemaal is gebeurd. Even zoeken in al in documentatie. En als de geheugen hem al in de steek zou laten... dan kan hij putten uit zijn omvangrijke archief. En hier heb ik het verslag van de commandant over de actie. Nu gaat hij, ja, kijk. Confidentieel. Opgesteld 10 december 1962. Ik heb alle feiten, alle documentatie, alle foto's... alle ooggetuigen verslagen, is allemaal in mijn bezit... Nu is hij bezig met een boek om alles nog eens op papier te zetten. Ik werd getriggerd door een bericht op Wikipedia dat de slag bij Vlakhoek de laatste zeeslag van Nederland was in Nederlands. Ah, u wist beter. Ik wist beter. Ik, denk, ik ben uh, ooggetuige. Ik was erbij. Ondanks het spierballenvertoon van zowel de Nederlandse als de Indonesische strijdkrachten eindigde dit oorlogje aan de onderhandelingstafel. Afgelopen donderdag viel in de vergaderzaal van de Verenigde Naties in New York... het doek over Nederlands-Nieuw-Guinea. Weinige uren voor dit bericht... hadden de mannen aan boord van de Friesland de wapens nog laten spreken. Het zouden de laatste salvo's in de laatste Nederlandse zeeslag zijn. Ja, ik denk dat de leidinggevenden aan boord al eerder daarvan optogen waren. Maar voor de bemanningen kwamen ze het als donderslag bij heldere hemel. Er werd natuurlijk op orde uh, veelvuldig veel gediscussieerd. Natuurlijk, uh, waarom zijn we hier? Wat doen we hier? En, uh, waarom zijn we aan het vechten? Dus uh, na een aantal maanden, toen ik daar een uur was... dan uh, ja. had ik wel in de gaten. Ik denk, nou, als dit misgaat, dan... Uh, dan zijn de papa was, die zijn slachtoffer Nee, daar was ik mij wel van, van bewust. Ook als 17 jager. Het verslag was van Roel Pauw. Jullie gaan eraan. Dat staat in een anonieme brief... die op het woonwagenkamp in Waalrees bezorgt. Volgens sommige inwoners is er een verband tussen het kamp... en de aanslag op het gemeentehuis. Woonwagenbewoner Huub Mesters gaf de brief aan Omroep Brabant... vlak voor het begin van een informatiebijeenkomst voor de dorpbewoners. Een passage uit de brief. Hallo, kampvolk. Ik hoop dat iemand van jullie dit kan lezen. Zal wel niet, want jullie zijn zeker allemaal analfabeet. Krijg je ervan als je niet naar school gaat. Iedereen in het dorp weet wat jullie doen. Gestolen spullen, grote bakkers in de Wolderse Wever... en overal wietplantages op het kamp. Niemand zegt er iets van, maar deze keer hebben jullie zelf genaaid. Alle bewoners van aalst willen jullie nu weg hebben. En dat gaat lukken, nu, vuilsmerig kutvolk. Jullie gaan opflikkeren hier, stom kutvolk. Iedereen in het dorp haat jullie... en ze zouden jullie vies smerig kutkamp moeten aansteken. Jullie gaan eraan. Eigen schuld. Je hoorde passages uit de brief die volgens kampbewoner Huub Mesters... bezorgd werd op het kamp. De brief viel niet goed bij de kampbewoners. Zulke uitspraak doe je niet. Hij zegt wel, kutkamperen kutkampers en zo. Als hij dan toch zo'n flinke mens is, dan moet hij zijn naam ook maar noemen. Met deze brief ben ik naar het politiebureau gegaan. En ik heb... De politie heeft gezegd, ik heb liever dat jullie hem vinden als dat wij hem vinden. Want als wij hem vinden, is het er niet goed voor Huub en enkele andere kampbewoners bezochten gisteravond de informatiebijeenkomst. Daar waren ook ongeveer zo'n 150 bewoners uit het dorp. Het liefst had Huub gezien dat de burgemeester de dreigbrief aan het kamp voorgelezen had. Dat deed de burgemeester niet. Wel riep hij de mensen op, op te houden de vinger te wijzen. Dat klopt. Beter. Is dat genoeg? Ja, genoeg, genoeg, genoeg, ik weet het niet. Wij hebben die stempel nu eenmaal op ons hoofd voor, kampbewoner. En die stempel die zullen wij heel ons leven houden. Net als vroeger de Joden een nummer op zijn naam hadden, hebben wij hier een stempel. Eigenlijk is het ook voor u het beste als het zo snel mogelijk allemaal wordt opgelost. Hè? In principe wel, wij hebben het liefste dat vandaag nog opgelost als morgen. Maar zover is het helaas nog niet. En nieuws over het politieonderzoek was er tijdens de bewonersbijeenkomst dan ook niet te melden. Er was überhaupt heel weinig te melden, vond deze dorpsbewoner. Je bent niet zwijgen. geworden, Dus ik ben van het zalen hier gekomen. Er is van alles gezegd, maar uh, geen nieuwe dingen, inderdaad. Zinloos uitstapje voor u geweest hiernaartoe? Nee, absoluut niet, want wij waren op vakantie en ja, het is toch... Ja, je bent gewoon bij elkaar en je voelt iets aan het is gewoon je eigen dorp. Wie doet dit nou? Dan, dan, wat mankeert iemand die zoiets doet? De tranen van deze inwoonster van Waalres symboliseren het verdriet van het dorp. Emoties, die zijn er dus nog. Maar ondanks de dreigbrief aan de kampenwoners... mag ik van burgemeester Henri de Wijkersloot niet spreken over gemoederen die hoog oplopen.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 Bij. Politie wil niet zeggen of het woonwagenkamp in Walre extra wordt beveiligd. Het is dus gevraagd, laat een woordvoerder weten. Wij anticiperen daar waar nodig is. Het verslag was van Marjanka Hoelemans van Omroep Brabant. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Olympische Spelen zijn officieus begonnen met het vrouwenvoetbaltoernooi. Maar bij het duel tussen Colombia en Noord-Korea ging er al gelijk wat mis. Gio Lippels. Ja, er is een relletje, want uh, ze hebben de verkeerde vlag uh, laten wapperen daar in Hamden Park, daar in Glasgow. Uh, het was niet de Noord-Koreaanse vlag die de organisatoren daar hebben opgehangen bij de opkomst van de spelers, maar de Zuid-Koreaanse vlag. Nou ja, nou ligt dat vrij gevoelig tussen die twee landen. En dan druk ik me nog heel erg zacht uit. Uh, maar de Noord-Koreanen hebben gezegd, ja, maar wij spelen nu niet meer. Want uh, als jullie dit soort fouten maken, als deze vlag hangt, jullie beledigen ons. En uh, wij trappen niet af. Een uur later was het allemaal hersteld en werd er wel afgetrapt. Noord-Korea won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0 van Colombia. Nederlandse tafeltennissers hebben het bij de loting voor de landenwedstrijd... op de Olympische Spelen niet getroffen. Nederland opent het toernooi op 3 augustus tegen het laaggeklasseerde Egypte. Maar als ze winnen, dan wacht in de kwartfinale het onverslaanbaar geachte China al. Feyenoord speelde een oefenwedstrijd tegen Mallorca... om te kijken of de Rotterdammers er goed voor staan... richting het duel tegen Dynamo Kiev. Oekraïners zijn de eerste serieuze tegenstander... in de voorronde van de Champions League. Tegen Mallorca werd er met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord kreeg de kansen wel, maar benutten ze niet... zag trainer Ronald Koeman. Binnen 11 minuten staan we al twee keer alleen voor de keeper. Ja, dat, dat was de magertjes, want je moet uit deze wedstrijd... Moet je minimaal twee keer scoren. Dat hebben we nagelaten, aan de andere kant hebben we... Om deze omstandigheden, het was warm, we hebben uh, jongens uh, 90 minuten gespeeld, wat heel belangrijk is. Nou, en er stond het team en er stond een goede organisatie, we hebben geen kans weggegeven. Maar onszelf duidelijk veel tekort gedaan. Uh, kijk de momenten na, dan, uh, dan had je met twee, drie goals verschil moeten winnen. Nou, dat is wel een aandachtspunt, want dat, dat is ook wel eerder gebeurd. Dat we toch vanuit ons spel, vanuit de kansen die we, die we toch creëren, ja, te weinig rendement halen. Dario Svitanic verlaat Ajax om een contract te tekenen bij het Franse Nice. Svitanic arriveerde vier jaar geleden voor ongeveer 7 miljoen euro... op voorspraak van de toenmalige trainer Marco van Basten. Maar Frank de Boer, de huidige trainer, heeft de aanvaller dit seizoen niet nodig. Argentijn had nog een contract tot 2013 in Amsterdam. Vorig seizoen was hij ook al niet nodig in Amsterdam... werd hij verhuurd aan club Athletic Boca Juniors aan zijn geboorteland. Comment te dire, ça me fait de la peine, je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène, j'ai pas le souvenir de t'avoir vu zère, non. now. Ben Loncle Sol was dat. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. In Kilder, vlakbij Doetinchem... staan sinds afgelopen nacht zeker 15 silo's van een mengvoederbedrijf in brand. Die brand ontstond in een schuur van een doe-het-zelfzaak en sloeg daarna over naar de silo's. En de brandweer in Kilder heeft moeite om de brand te bestrijden, want die silo's zijn hoog en het materiaal dat erin zit blijft smeulen. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft gisteravond de evacuees van de Utrechtse wijk kanale bezocht. De bewoners van 174 huizen moesten zondag hun huis uit omdat er asbest was gevonden. En Wolfsen kwam gisteren alsnog terug van vakantie. En hij zei dat de kritiek op zijn afwezigheid daarbij geen rol heeft gespeeld.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 Afgelopen nacht zijn wat velden lage bewolking in het noorden van het land binnengetrokken, maar die lossen vanochtend vrij snel op. Daarna wordt het overal volop zonnig en stijgt de temperatuur naar rond 23 graden in het noorden en 27 tot 29 in het zuiden. In de loop van de middag ontstaan enkele onschuldige stapelwolken, maar die kunnen het sommige weerbeeld niet bederven. Er staat een zwakke noordoostenwind, windkracht 2. Bij de en op het IJsselmeer is de wind matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond is het vrijwel onbewolkt en daalt de temperatuur langzaam. Pas aan het eind van de avond is het minder dan 20 graden en morgen vroeg ligt de temperatuur in het zuiden rond 14 graden en in het noorden op een graad of 11. Morgen staat er nog wat minder wind dan vandaag en wordt het 25 tot 30 graden met veel zon. S'avonds neemt de bewolking wat toe en in de nacht naar zaterdag volgt een aantal onweersbuien. In het weekend liggen de maxima rond 22 graden en is er regelmatig zon, maar neemt ook de neerslagkans wat toe.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 Vaak leidt dat tot angst, boosheid en verdriet. Ouders hebben advocaten, maar wie let er op de belangen van het kind? Kinderrechten in de knel vanavond in spraakmakende zaken rond kwart over negen bij de icon op Nederland 2. De NOS, het Radio 1-journaal. Meer dan 16.000 telefoonlijnen en meer dan 10.000 kabelaansluitingen. Olympische Spelen in Londen vergen veel van het datanetwerk. Britse telecombedrijf British Telecom is verantwoordelijk voor alle dataverkeer tijdens de Spelen. Roel Lauhoff is topman van British Telecom. Eerder sprak ik met hem, en dat kunt u horen, en ik vroeg of het moeilijk was om de opdracht binnen te halen. Dat zijn altijd moeilijke klussen. Het is natuurlijk uh, een van de meest uitdagende klussen uh, die er te krijgen is. Dus iedereen wil daar graag op uh, bieden. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, uh, het is in Engeland, het is in Londen. Ja, dan zijn natuurlijk maar weinig partijen die, die, die dat soort infrastructuur daar in één keer goed neer kunnen leggen. En waarom zijn jullie zoveel beter dan de rest? Omdat wij natuurlijk een, uh, een club zijn die uit uh, Engeland komt. Uh, net zoals in Nederland je KPN hebt en uh, Duitsland, T-Mobile... heeft natuurlijk de partij die uh, in het land zelf werkt een streepje voor. Vanwege het feit dat er enorm uitgebreid netwerk neergelegd moet, uh, moet worden. En op het moment dat je dat uh, je thuis maakt, is, is dat toch uh, net even iets handiger. Ja, wat moet ik me trouwens voorstellen bij al dat dataverkeer? Hoe groot is dat? Nou, dat is... Um... Dan moet je je voorstellen als dat jij 6.000 foto's die een journalist uh, maakt, per seconde over het netwerk heen zou, zou sturen. 6.000 foto's per seconde? Per seconde. Dat is de capaciteit die het netwerk uh, aan kan. Uh, wat inderdaad enorm groot is. Uh, om een voorbeeld uh, te geven, het is uh, zeven keer groter dan wat in Beijing was, uh, was uitgerold. Uiteindelijk de zomerspelen, dus niet de winterspelen, maar de zomerspelen is ongeveer twee tot drie keer zo groot. Maar dit jaar of dit keer zien we een enorme toename vandaar die enorme capaciteit die benodigd is. En waar ligt dat dan? Omdat we gewoon allemaal digitaler zijn geworden? Nou, dat is precies wat eh, precies je het zegt. Eh, we zijn allemaal digitaler geworden. En je ziet dat met name ook in het feit dat uh, mensen tegenwoordig allemaal uh, minimaal één smartphone hebben. Of het merendeel minimaal één smartphone hebben. Maar vergeet ook niet uh, de tablets die uit zijn, uh, zijn gekomen. En vergeet niet het feit dat mensen steeds meer uh, gewoon zijn om met elkaar te communiceren. Al dan niet via Facebook, via Twitter, alle social media sites ook. En dat allemaal bij elkaar zorgt er eigenlijk voor dat er een enorme explosie aan dataverkeer aan het optreden ja, is. Ja, want op het moment, laten we bijvoorbeeld straks de openingsceremonie nemen. Dan zie je overal van die flitslichtjes, flits, flits, flits, flits, flits. En iedereen flits niet alleen, maar die wil dat ook meteen gewoon laten weten aan de rest van de wereld. Die niet zo gelukkig is dat ze in dat stadion zaten, dat is het. Ja, of ze willen laten weten dat zij er ook bij waren ja. en dat ook in één keer laten, laten zien. Maar dat is precies wat er, wat er gebeurt. En wat je ook ziet, is dat natuurlijk, men, men, hè, je ziet allemaal die fritjes. En uh, men het op, uh, op een camera of op een telefoon net wat ze hebben op dat, uh, op dat moment. En wanneer er dan een pauze is, dan zie je een enorme toename in en dataverkeer uh, ook. Dus Zo... er zijn enorme piekmomenten die ja. je creëert. Zoals je vroeger zag dat het watergebruik toenam tijdens een europa wedstrijd. Dat soort uh, dingen, ja. Precies. Maar goed, daar moet u de infrastructuur uh, voor aanleggen. Is dat moeilijk? Heb je daar veel kabels voor nodig? Ja, daar heb je een behoorlijk uh, uh, kabels, aantal kabels voor nodig. Zeker als je het op de oude manier gedaan zou, zou hebben. Met wat, wat wij dat noemen met, met koperinfrastructuur. Dat hebben we niet gedaan. We hebben een uh, volledig glasvezelnetwerk uh, aangelegd. Uh, dat hebben we dusdanig uitgevoerd dat het niet één kabeltje is waar alles overheen gaat. Maar het zijn vier uh, kabels waar alles eigenlijk overheen gaat. En kan gaat. iets misgaan? Tuurlijk kan er altijd iets misgaan. Maar we hebben het dusdanig ingericht dat als er iets misgaat op één van die kabels. Of zelfs op twee van die kabels. En wellicht zelfs op drie van die kabels. Dat we nog steeds door kunnen, kunnen gaan. Dat betekent dus ook technologische vernieuwingen? Ja, nou, dat, dat is een in, enorme sprong geweest ook. Ik gaf net al aan dat uh, ongeveer zeven keer meer datacapaciteit nodig is. Uh, van, ten opzichte van Beijing. Um, maar in Beijing werd alle telecommunicatie afgehandeld door 5100 uh, man. Dat was de ploeg die alle datacommunicatie en telecommunicatie deed. Wij gaan het met 850 man doen. Dus hier aan één keer zie je uh, zeven keer meer uh, capaciteit nodig. En aan de andere kant uh, een factor uh, uh, zes ongeveer uh, minder mensen nodig. H hoe kan dat? En de enige manier is precies wat je net aangaf, nieuwe technologie, dat, dat andere manier van inrichten. Ook... En, uh, en alles vanuit één core capacity, zoals we dat noemen, doen. Dus niet zozeer uh, data over een apart netwerk, voice over een apart netwerk... dus telefonie, zeg maar, breedband over een apart netwerk... alles over één geïntegreerd netwerk. En dat zei Roel Laulhoff, de topman van British Telecom. Voor Turner Epke Zonderland moet het zaterdag gaan gebeuren. Zonderland moet zijn oefening met alle moeilijke combinaties... foutloos turnen om kans te maken op eremetaal... Hij doet het wel in een vertrouwde omgeving, de Greens Arena. De hal waar hij al eerder WK Zilver behaalde. Ja, ik heb er gelukkig al wat ervaring mee. Dus, uh, dat is op zich wel een voordeel. Je weet voordat je hier naartoe gaat al uh, waar de interne hal is en uh, de rekstak eruit ziet. Dus uh, ja, dat is wel, uh, wel gunstig. Ja. Even de herinnering ophalen: 2009 de eerste keer, het WK. Dat is een goede herinnering. He's in second oh, nee. 15,8. Ja, zeker. Ja. Tweede op het WK was, uh, ja, was ongelooflijk op dat moment. Dus uh, topoefening gedraaid. Hier mist hij de druk op de rekstok, Kan de draai niet afmaken en dan zien we wat geklungeld Tweede keer was het uh, test-event, toen ging het wat minder. Nee, dit is niet de oefening die we van Edwin Zonderland gewend zijn. Maar uh, ja, gelukkig, de, toen was ik uh, een all-round turner, zeg maar. zo heb ik me voorbereid. En uh, nu weer wat specifieker op Brug gaan rekenen. En nu is hij dus terug in Londen, Epke Zonderland, met grote olympische ambities. Vooral op dat ene toestel dat ik daar in de verte zie, de rekstok. We zoomen eens in op de oefening van Epke Zonderland. Een spectaculaire oefening met de triple, dat drievoudige vluchtelement zonder tussenzwaai. Hij wil hem gaan proberen tijdens deze training. Maar de eerste keer doet hij twee vluchtelementen, een tussenzwaai en dan de derde. Bewust. Want zo wil hij het straks in de kwalificatiewedstrijd ook doen. Ja, dan haal je de net iets meer risico eruit. En uh, dat, uh, ja, dat was uh, iets wat ik uh, na het EK heb uh, besloten. Maar uh, nu ook wel een bevestiging gehad. Want uh, na die oefening wou ik even die triple uh, achter elkaar doen. En uh, ja, toen, uh, bij de derde inzet, toen toen ik dus, uh, dus echt weg. Ik kon hem echt niet inzetten. Nou, dat is dus het, uh, dat risicootje wat je wegneemt. Als dat inderdaad op, op de kwalificatie zou gebeuren... dan maak je gewoon nog wat slingers... en uh, kun je die uh, laatste fragmenten uh, als het goed is nog uh, prima maken... De eerste keer dat hij hem dus echt probeerde op deze training, die triple, die drie achter elkaar, mislukt het dus. En dat heeft alles te maken met de grip. De grip van de rekstok. Een nieuwe rekstok waar nog weinig op geturnd is, want hij is een van de eerste turners die in actie komt. Dat speelt mee. Kijk, nu, nu leg ik heel erg de naak op, op het grip, maar we, we waren ook de eerste groep. En uh, de rekstok moet nog even ingewerkt worden. En uh, ik merk het ook in de trainingen. De eerste trainingsdag was hij redelijk glad. Toen gingen de Chinezen eroverheen. En uh, de volgende dag was het al een stuk beter. Dus ik verwacht ook dat het op uh, zaterdag ook uh, beter gaat voelen. Ja. En dan doe je hem toch nog één keer, hè, die triple. Gewoon voor het goede gevoel? Nou ja, omdat de grip dus uh, niet goed is, dan wil je erachter komen hoe je dat kunt verbeteren. Dus heb ik even mijn eigen magnesium, dat is een andere merk. Uh, heb ik er op de rex ook gesmeerd. En uh, toen was het al wat beter. En toen kon ik hem dus wel inzetten. En uh, nou, dat is dus een mooi uh, lesje. Dat ga je dus ook uh, voor de wedstrijd zo meteen uh, aankomende zaterdag doen. Ook al is hij al wat beter, toch even een laag uh, van je eigen magnesium over de stok doen. En dan, uh, dan is de grip nog wat optimaler. Dus dat is, ook een, dat is juist een podiumtraining. Als het dus niet zo goed gaat, ja, hoe komt dat? En kan je dat veranderen. En uh, nou, dat kan gelukkig ook wel. Vandaag dus de fine-tuning. Het werken aan de grip van die nieuwe stok. Zaterdag moet alles kloppen in de kwalificatie. Waar die bij de beste acht moet eindigen om zich te kwalificeren voor de finale. Ik denk dat ik uh, misschien nog wel meer spanning heb met de soort kwalificatie dan in de finale. Dus uh, nee, ik moet, echt, uh, ik moet gewoon echt die oefening doorkomen. Ik ben als eerste. Misschien ook wel lekker, uh, gewoon niet bezig zijn met de rest... maar gewoon een goede, goed cijfer neerzetten en dan moet de rest het dan ook maar eens uh, gaan doen. Dat zei Epke Zonderland in de reportage van Edwin Cornelissen. Straks op wereldreis, omdat je eigenlijk naar school wilt. Een bijzondere vorm van protest. De verkeersinformatie, het was mistig vanochtend, zei je al Edwin. Uh, Gerrit, uh, heb je ook nog files? Uh, er staan geen files, wel is de N50 Zolle en Meloord in beide richtingen dicht bij de Ramspolbrug... De slagbomen die zijn omlaag en die kunnen door een technische storing niet meer omhoog. En wat verwachten we vandaag weer opnieuw files richting het strand? Ja, uh, vooral de uh, loop van de ochtend en rond het middaguur... dan zal het uh, aardig druk zijn richting het strand. En vanochtend dan uh, verwachten we weinig problemen op de weg. Ja, de verwachting of de, laat maar zeggen, de ervaring van de laatste dagen is dat het pas vanaf een uur... of half negen een soort van spits wordt. Ja, ja inderdaad, dat kan je wel zeggen. Dan, uh, dan pakken de mensen hun handdoek en uh, gaan richting het strand. <laughs> Uitgestelde spits. Spreken we weer tegen die tijd vast en zeker weer. Dankjewel, Edwin. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Third World was dat. Try a love. Wat hebben het over zeilinnovaties? Zeilers die weten uit welke rol hoe de wind waait en hoe het water stroomt... Ja, die hebben tenslotte ook een voorsprong op de concurrent... in een notendop waar het om draait bij het Lab in Scheveningen. Dat lab is een uh, samenwerkingsverband van universiteiten, bedrijven en sporters. Het bestaat sinds vorig jaar... en het levert zogenoemde windkaarten en stroomkaarten aan de Olympische ploeg. Kaarten zitten boordevol informatie... waar onze zeilers straks in de baai van Wehmert... de concurrentie te slim af mee kunnen zijn. De Olympische ploeg heeft gekozen om in Scheveningen hun centrale punt te hebben. Omdat ook het wedstrijdwater hier, de Noordzee, hier voor de deur bij Scheveningen... is dezelfde Noordzee als het Olympisch zeilwater in Weymouth. Dus Scheveningen het zeilhart van Nederland, althans als het gaat om topsport. Heel uitdagend, met, met veel meer golven en stroming dan dat het IJsselmeer biedt. De eerder trainingslocatie van de Olympische ploeg. Serge Katz, oud zeiler... Olympiër zelfs in het verleden? Ja, ik heb zelf meegedaan om te spelen van 1996 en 2000. De laatste was dan in Sydney. Dus dat is inmiddels al even geleden. Tijdlang ook bij Rijkswaterstaat gewerkt. En nu, sinds anderhalf jaar, manager van het InnoSportlab. Klopt. InnoSportlab Den Haag is eigenlijk een groot samenwerkingsverband... waarbij we uh, samen met de universiteiten, hogescholen en bedrijven... innovaties uh, realiseren. Wat levert dat concreet op voor Londen? Specifiek dan inderdaad voor Londen hebben we dus voor het Olympisch Zeilwater, samen met Swazek en IJssel de stroom- en windkaarten ontwikkeld. Stroomkaarten zijn kaarten die iedere 10 minuten worden gemaakt van het gebied waar gezeild wordt. En die eh, voor de zeilers ondersteunend zijn om te zien waar het harder stroomt en waar het minder hard stroomt. Windkaarten zijn kaarten van het zeilgebied, waaraan je kan zien hoe de wind waait, welke kanten kant op en ook met welke snelheid... zodanig dat je daar bij het zeilen voordeel van kan hebben. Een hele berg informatie dus... Het is die oude wet, hè? meten is weten. Absoluut, ja, meten is weten. Dat is een zin die ik heel vaak gebruik. Uh, de anderhalf jaar uh, dat wij bezig zijn. Maar moet ik me nou voorstellen dat die coaches, die zeilers, de hele tijd met hun iPad op schoot zitten? Om alles binnen te halen? En om alles te lezen, te interpreteren? Nee, nog net niet. En we willen de coaches juist zoveel mogelijk ondersteunen en helpen. Dus we maken juist applicaties en de hardware eromheen om dat te vergemakkelijken. Dus in dit geval worden de stroomkaarten gewoon netjes afgeleverd op een dvd'tje. En die kunnen ze netjes uitprinten. En de windinformatie dus zit op een USB-stukje. En dat moeten ze elke dag downloaden. We hebben software ontwikkeld waarmee je dus niet alleen op deze plek... maar in de hele wereld stromingen kan in beeld brengen. Bram Briek, directeur van Svasek. Uw bedrijf weet alles van stromend water en golven. Wij zijn daar helemaal in gespecialiseerd. En als je denkt aan bijvoorbeeld twee weken geleden... de sluiting van de Maasvlakte... Waarbij dus zoveel zand in dat snelstromende sluitgat geperst werd door die hoppers. Ja, dat het gewoon dicht ging, omdat er meer zand inkomt dan dat de stroom weg kan spoelen. Dat soort onderzoeken, dat doen wij en dat soort ontwerpen maken wij. En hoe kunnen de zeilers hier nou mee uit de voeten? De atleten kunnen hiermee uh, verschillen inschatten. De ene kant van de baan of de andere kant van de baan, uh, hebben ze meer stroom tegen. Meer stroom mee. En dat kunnen ze benutten om zo net die paar uh, scheepslengtes uh, te winnen... ten opzichte van de concurrentie. Dat kan je hier heel goed zien, hè? Het gaat eigenlijk altijd om de verschillen op de baan. Hoeveel stroom heb je als je linksaf vaart, als je bakbord vaart? En hoeveel stroom heb je als je stuurboord uitvaart? En als je die voorkennis hebt als zeiler... Ja, dan heb je dus een, een, een plus ten opzichte van de concurrentie. Dat kan dus bootlengte schelen. Meneer Van der Gronden, u bent directeur van iSale... Een bedrijf dat windkaarten maakt? Dat klopt. En uh, zoals uh, zeilers weten gaat de wind niet altijd gewoon maar rechtdoor. Van hoge drukgebied naar lage drukgebied. Maar het uh, past zich aan aan het landschap eilanden, bossen, dorpen. Daar waait het omheen of doorheen of overheen. En daarnaast heb je ook nog de draaiing van de aarde. Die zorgt ook nog voor effecten. Nu kijken we naar een kaart van het gebied. Dit zal de baai zijn. Ja, dit is een kaart van het Olympisch zeilwater. Oftewel de baai van Weymouth. Ja, wat betekent dat nou? 127 10.6? Dat de wind hier 127 graden staat... Dat is dus uh, zeg maar de kompaskoers van de wind. En je ziet daarachter de snelheid van de wind. En in dit geval is dat 10,6 knopen. Dat is een briesje? Ja, dat is een uh, beperkt uh, briesje. Nou, dit is specifiek die informatie die de zeilers willen hebben... om te weten langs welke kant ze het beste en het snelste kunnen varen. Bijvoorbeeld, het scheelt 10 seconden of je naar links of naar rechts vaart. Uh, en dit is de gemiddelde wind aan de linkerkant en dit is de gemiddelde wind aan de rechterkant. En doe daar je voordeel mee als zeiler. Ja. Niet meer, niet minder. Bij zeilen draait het vaak over hele kleine verschillen. Die boten gaan misschien wel allemaal even hard. De zeilers hebben ook bijna allemaal even hard getraind. Maar het gaat juist om die hele kleine verschillen... En als je die kennis hebt, dan kan je daar dus je voordeel mee doen. De reportage was van Louis Dekker. We blijven een beetje bij het zeilen, maar dan op een heel andere manier. Enrique en Hugo, die willen wel naar school, maar kunnen op geen enkele school terecht. Broers van 15 en 13 jaar oud uit Vijfhuizen hebben weinig ernstige dyslexie en worden om die reden op geen enkele middelbare school aangenomen. En uit protest gaan ze nu in een zeilboot op wereldlijst. Enrique Klaassen, nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo kunnen jullie niet in de school? Wat is er aan de hand? Omdat uh, scholen uh, risicofactoren uh, uitsluiten. Omdat scholen worden afgerekend op de cijfers die ze uh, halen van kinderen die slagen. Jullie zijn eigenlijk een te groot risicofactor? Ja. En omdat zij dat zeggen, bij het eerste jaar sluiten ze mensen uit. En dan kom je thuis te zitten omdat andere scholen die zeggen van ja, wat zij doen dat kunnen wij niet... Ja. En daardoor maar word je niet aangenomen en kom je dus thuis te zitten. Want je wilde gewoon naar het VWO uh, of, of de HAVO uh, bij, bij jullie in de buurt... en al die scholen in de buurt zeggen van nou, um, liever niet. Alle scholen in Nederland zeiden liever alle niet. Alle scholen in Nederland? Ja, we zijn bijna alle scholen in Nederland afgegaan. Ja. En hoe lang zi zit jij samen met je broer al thuis? Ik zit nu twee jaar en mijn broertje zit nu een jaar. En wat doe je dan in de tussentijd? Uh, nu zijn we aan het voorbereiden voor onze grote tocht. Maar ik had nog boeken van uh, oude school en daarmee ja, daar leer je ook uit. Dus je leert jezelf als het ware? Ja. Hey, en, en, uh, heb, jullie hebben je er vast in verdiept. Zijn er meer kinderen die uh, vanwege ja, deze reden thuis moeten blijven? Ja, 16.000 andere kinderen in Nederland. 16.000 andere kinderen in Nederland. En uh, nou ja, goed, dan zit je thuis, uh, nog wel met je neus in de boeken. Heb je vriendjes? Nee. De meeste kinderen die snappen niet hoe het is om thuis te zitten... want die denken gewoon naar vakantie en dat soort dingen. Maar dat is het zeker niet. En die denken dus van, oh, daar het heb, het je het met... heb je die maar die zitten lekker een beetje thuis, uh, wat wij eigenlijk ook wel zouden willen. Ja. En dan komen ze niet bij je langs. Ja. En bovendien, ik neem niet aan dat je verder kinderen ziet... want je, kan, je gaat niet naar school, dus vriendschappen sluiten ze er waarschijnlijk ook niet bij. Nee, dat gaat inderdaad heel erg moeilijk Ja. En uh, uh, hobby's verder? Ik bedoel, zit je op sporten? K kan je daar nog een beetje het, het sociale leven uh, bedrijven? Ja, dat gaat op zich vrij goed. Want met kuiten is uh, wanneer de wind is, dan ga je gewoon het water op. Dat doen we ook. Ja. En jullie gaan nu uh, uit protest uh, zeilen. Uh, ja. Dat dus is het trouwens wel uh, merkwaardig. De, uh, heb, heb je wel eens contact of, uh, met uh, Laura bijvoorbeeld? Nee. Nee, want die deed het precies andersom. Die wilde ja. graag zeilen uh, en dat mocht niet omdat ze naar school toe moest. Hè? Maar zeg, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, eigenlijk een beetje door de reden die jij vertelt. Oh. Want Swinters, toen kwam ze in het nieuws want ze is aangekomen en toen bedachten wij van Laura mocht niet, omdat ze moest uh, naar school moest. Ja. En wij mogen niet naar school, dus dan gaan we wat vragen. Is het een soort protest? En uh, als, de, ja, als je een protest, uh, laat zeggen, als, als je zoiets organiseert, dan hoop je ook dat erop gereageerd wordt. Ja, niet door ons dat wij jou bellen. Maar gewoon door de bevoegde instanties, uh, zoals er bij Laura ook is uh, gereageerd. Zijn er al uh, de onderwijsinspectie en meer van dat soort uh, clubs al langs geweest? Ja, die, die, die problemen hadden we, en dat is ook, daardoor zijn we ook gaan zeilen. Ja, ja, en maar wat zeggen die dan? Van ja, jullie moeten naar school en al dat soort dingen. En dan zeggen ze ook van ja, ja, dat mijn ouders me dan zouden verwaarlozen. En daarvoor moet je dan uit huis worden geplaatst. Maar dat doen mijn ouders helemaal niet. Nee, dus die weg kan je ook niet bewandelen. Uh, gaan jullie trouwens alleen zeilen? Nee, mijn vader die gaat op een andere boot, gaat hij mee. Oké, okay, dus wel alleen, maar je wordt een beetje in de gaten gehouden op afstand. Ja. Dat is het. En, en wordt het ook, net zoals Laura, zo'n reis om de wereld? Uh, we beginnen in Europa. Maar we gaan... Uh, de ja, het plan is toch wel een beetje om ook door te gaan naar Amerika. Oké, okay. en, en dan vanuit Amerika dan zien jullie wel van of je het een beetje zat bent of dat je verder gaat? Ja. Oké, okay. en hoe lang gaat het duren? Het plan nu is dat het ongeveer twee jaar gaat duren. Twee jaar? Ja. En dan kom je net voordat er eindexamens gedaan kunnen worden weer terug naar Nederland? Ja. Nou, ik wens je de sterke bij en uh, veel plezier toch uh, in ieder geval. En... Uh, Wellicht spreken we elkaar nog een keer als je aan boord zit. Oké. Okay. Enrique Klaassen, dankjewel. Oké. Okay. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Is Marjan Koekoek. De kweekvijver voor topvrouwen groeit niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse Volkskrantonderzoek over vrouwen aan de top. Op het allerhoogste niveau is wel enige vooruitgang. Maar de opmars van vrouwen net daaronder, bij een raden van bestuur en de hoofddirecties, loopt vast. Het aantal vrouwen in het hoge management bleef vorig jaar steken op 20%. Dat zag de volkskrant bij 35 toonaangevende ondernemingen. Bedrijven moeten over een paar jaar 30% vrouwen aan de top hebben. Maar dat wordt moeilijk als de subtop maar voor 20% uit vrouwen bestaat. De Autoriteit Financiële Markten, AFM, opent nu ook de jacht op de externe accountant van KPMG die de boeken van woningcorporatie Vestia goedkeurde. Dat blijkt uit een strikt vertrouwelijke brief van de AFM... die in handen is van het Financiële Dagblad. In de maandag verstuurde brief aan de accountantskamer... van de rechtbank in Zwolle, kondigde wakond aan... dat ze hun best doen om een tuchtklacht bij dit college in te dienen... tegen de Vestia-account van KPMG. De klacht moet voorkomen dat de betrokken externe account... opnieuw de fout ingaat. De controle van de Vestia-jaarrekening van 2010... zou niet volgens de regels zijn gegaan. Ja, en de A2 laat de Telegraaf maar niet los. De krant schrijft ditmaal over een onderzoek... waaruit blijkt dat pas bij een maximumsnelheid van 170 km per uur... de normen voor geluidshinder worden overschreden. Ja, Dagblad trouwens schreef er gisteren ook al ja, over. Hè? Ook. Op ja. de verbrede A2 rijden zo s avonds zo weinig auto's... dat een verhoging eenvoudig kan op de verbrede snelweg... tussen Utrecht en Amsterdam. A2 is berekend op 230.000 voertuigen per dag. Op dit moment rijden er zo'n 136.000. Het onderwijs bij de Nederlandse politieorganisaties is versnipperd. De regie ontbreekt en er kan elk jaar zeker 45 miljoen euro worden bespaard. Dat blijkt uit een rapport van Capgemini over het politieonderwijs waar trouw over schrijft. De krant noemt het rapport vernietigend. Volgens bronnen binnen de politieorganisaties is er geen strakke sturing... en zo ontstaat er binnen het onderwijs een wildgroei aan specialismes. Ook is er kritiek op de politieacademie. Die heeft vooral aandacht voor meerjarige opleidingen... terwijl de politiekorps juist behoefte hebben aan kortere opleidingen. Nabestaanden en slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen weinig informatie over verlof en vrijlatingen van de daders, schrijft Spits. Het Openbaar Ministerie gaat het informatiepunt detentieverloop IDV daarom beter in de gaten houden. Het IDV moet slachtoffers van ernstige misdrijven informeren over een op handen zijnd verlof of vrijlating, maar verzuimt in zeker 20% van de gevallen, zegt het Openbaar Ministerie. Waarom het nu zo vaak misgaat, weet het OM nog niet. Het burgercomité tegen onrecht, al langer kritisch over dat IDV... zegt dat het nog veel vaker misgaat. Misschien wel in 80 van de gevallen in plaats van 20. Het meldnummer 144 red een dier is volgens het AD een groot succes. Maandelijks worden zo'n 5.000 meldingen gedaan over dierenleed. Dat is twee keer zoveel als voor het bestaan van 144, zegt de dierenbescherming. De meeste telefoontjes gaan over honden, katten en paarden in nood. En het succes van 144 is opvallend, zegt het AD... omdat er in de politiek vaak schamper is gedaan over de dierenpolitie... het stokpaardje van de PVV. Na de val van het kabinet Rutte besloot de meerderheid in de Tweede Kamer... als dat de animal cops zich niet meer alleen met dieren hoeven bezig te houden. Autodieven gebruiken steeds vaker extreem geweld, meldt het Nederlands Dagblad. Volgens het korps landelijke politiediensten gebruiken de dieven geweld om autosleutels te bemachtigen. Omdat ze op die manier de beveiligingssystemen van auto's kunnen omzeilen. Daarnaast gaan daders meer georganiseerd en professioneler te werk. Misdadigers die zich bezighouden met overvallen en afrekeningen zien autodiefstallen als neventaak. Zo is de auto een onmisbaar stuk gereedschap bij een rampkraken of om snel weg te komen na een overval. Goed, dat staat er allemaal in de ochtendbladen in het mediaoverzicht van vandaag. Straks gaan we kijken in Kanaleiland, Want de burgemeester, de echte burgemeester, Burgemeester Wolfson, was gisteren op bezoek en wij waren erbij. Een idee voor iedereen die graag het hele jaar door wil sparen, maar de ene maand meer uitgeeft dan de ander.